Middernacht, het begin van donderdag 11 augustus. Juri Stubinitski met het NOS journaal In Britse steden is het tot nu toe rustig gebleven vanavond. De politie is opnieuw massaal aanwezig op straat. En er is ook een groeiend aantal Britten dat buurtwachten hebben ingesteld... om hun eigendommen zelf te beschermen. In Londen zijn in verband met de rellen van de afgelopen dagen... meer dan 800 mensen opgepakt voor plundering en vandalisme. Honderden mensen zijn al aangeklaagd, onder wie een jongen van 11 in de Britse hoofdstad blijft een rechtbank speciaal de hele nacht open... om zaken te behandelen die met de rellen hebben te maken. De beurzen op Wall Street hebben flinke verliezen geleden. Na het herstel van gisteren dook de Dow Jones meteen na de opening in de min. De index sloot op een verlies van ruim 4,5 en dook weer onder de 11.000 punten. Ook de Europese beurzen zagen de winst van gisteren verdampen. In Amsterdam sloot de AEX vanmiddag 3,4 lager... De beurs in Frankrijk sloot bijna 5,5 lager en die in Italië 6 Die twee landen worden door beleggers met argusogen bekeken vanwege de schuldencrisis. De brand in een sportschool in Heerlen is onder controle. De brand brak even voor 9 uur uit, mogelijk in de sauna van de sportschool. Aan het einde van de avond gaf de brand weer het zijn brandmeester. Voor zover bekend raakte niemand gewond, het gebouw is wel volledig in de as gelegd. De bewoners van vier huizen in de omgeving zijn geëvacueerd. Of ze vannacht nog terug kunnen is onduidelijk. In een Noord-Koreaanse krant is een stuk opgedoken over een Nederlandse man die wordt vermist in Noord-Korea. Het is een postzegelhandelaar uit Utrecht die drie weken geleden naar Pyongyang vloog om postzegels en kunst te kopen. Hij zou op 30 juli terugvliegen. Noord-Korea plaatste uit propaganda-overwegingen wel vaker stukjes over buitenlanders. Het weer vannacht en morgenochtend in het noorden regen, Overdag zonnige periode. Het wordt 18 tot 24 graden. Later op de dag vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco Span. Helco. Goedendag en inderdaad van harte welkom bij deze zomereditie van Casa Luna. Gedurende de zomermaanden hoort u bij ons van maandag tot en met donderdag... nog eens de mooiste gesprekken uit het afgelopen seizoen. En op vrijdag is er dan zomernachten. De meest persoonlijke verhalen van interessante gasten... zonder tussenkomst van een presentator. Komende vrijdag met Petra de Jong, de directeur van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig levenseinde. Vannacht kunt u nog eens luisteren naar een gesprek dat Lex Bolmeijer op 24 februari van dit jaar had met Hugo Heijmans. Emeritus hoogleraar kindergeneeskunde. Een gesprek over 30 jaar vooruitgang in de geneeskunde. En ook een gesprek over zijn ervaringen met zieke kinderen. En uiteraard wilde Lex weten welke herinneringen hij zelf had... aan ziek zijn als kind. Mijn vader was, uh, was arts. En uh, ik, ik weet nog dat ik een dag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 En eigenlijk is die variatie en de spanning die dat met zich meebrengt... ook wel een beetje verslavend. Dus je hebt altijd voldoende adrenaline om... Je bent gewoon echt echte dus. Nou, dat weet ik niet, want ik ben nu bezig om te leren... hoe ik een heleboel andere dingen ook kan doen. Dus dit een ramsalige periode. Nee. Het is verschrikkelijk nu wat er nu gebeurt. Ik kan nog niet zeggen dat het verschrikkelijk is... maar ik heb nog een heleboel dingen die ik mag afmaken. En dat maakt het nog steeds wel heel erg leuk. ja.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 Paul de Krom, staatssecretaris VVD, die daar verantwoordelijk is... om voor de Waaijeng-regeling aan te passen, dus een bezuinigingsoperatie... Dat veel, meer, dat veel minder kinderen straks, met een chronische ziekte of een beperking... straks daar een beroep op kunnen doen. En, veel, en ouders moeten daar dan vaak zelf voor zorgen. In veel geval niet altijd. De mensen die echt totaal arbeidsongeschikt zijn, die krijgen daar die krijgen nog wel geld. Maar...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 Die wij heel goed binnen het kader van ons kinderziekenhuis hebben kunnen opzetten. Precies, maar dan mijn vraag is: wat vind je ja. van de plannen van de regering nou, om, om, op dat, om de regeling die dat financieel ondersteunt, daarop juist te gaan bezuinigen ja, in de komende tijd? Dat zet. staat in het regeerakkoord. Ja, dus en het gaat en, gebeuren. En, Heus, ja, reken maar. en in een, in een gesprek wat, wat, wat over dat onderwerp was, onder andere met de Krom, kwam duidelijk aan: kijk, het regeerakkoord is, een, is iets wat wordt uitgevoerd. Je hebt hem, met hem, wij hebben een, je hebt hem ook met hem de, gesproken. Ja, nee. wij, wij hebben een, een, een, een eigen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 Maar zorg dan ook dat je investeert in hele andere initiatieven die dat juist ja, voorkomen. de instroom, in plaats van dat je alleen maar je duim houdt op de uitstroom. Dus ik vind het een soort van strelen. Making whoopee. Het is Ben Webster. Met zijn variatie van dat bekende nummer. Meegenomen door mijn gast, Hugo Heijmans. Um, hoogleraar kindergeneeskunde. Afscheidnemend directeur van het Emma Kinderziekenhuis. Je luistert naar Casaluna. En het is geen jazzprogramma, al zou je er de hele nacht wel mee door willen gaan. Je hebt hem gekend, hè? Ja, in de zestige jaren woonde in, hij uh, in Amsterdam. En hij... Uh, groot Amerikaans, Ik veel op. Ja, een, een, een, heel, een heel bijzondere man. Um, Is dat waar? Vaak... Deukhoedje op. Ja? Phonobar. Um, uh, Bretels. <laughs> in, in, uh, in het Bimhuis spelend. En, uh, en iemand die eigenlijk... Ik, ik heb het gevoel dat hij praat in zijn, uh, ja. in zijn saxofoon. En ik, ja, kan... ik zat te denken van, wat zou je willen horen... Als je eigenlijk in bed ligt, dan is ja. dit toch wel. Uh, ja, dit is, heerlijk, dit is die je hoor. Ja. ja making of Maar um, heb je contact met hem gehad? Nou, in de tijd dat hij in Amsterdam zat, was het ook iemand die, um, ik denk ook af en toe een alcoholprobleem uh, had. En in de, in de binnenstad van Amsterdam vind je dan heel makkelijk mensen om je heen die alles wat je um, mogelijkerwijs hebt, je ook. ook makkelijk afhandig maken. En er waren een aantal mensen die regelmatig probeerden... om hem een klein beetje te, te beschermen. En, en, en anderen die hebben geprobeerd om hem zo af en toe te zorgen... dat hij veilig thuis kwam. Met een ook van zijn eigen portemonnee nog. Na zijn concert. Ja. Dan heb je hem en, naar huis en, gebracht. Ja, en, dan, en ik moet eerlijk zeggen... ik vind het nog steeds... Een, um, als, ik, als ik naar hem luister... ik vind het toch echt een, een, een waanzinnig bijzondere um, saxofonist. Maar als je zijn verhaal hoort...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 Het is niet de eerste keer trouwens, volgens mij. Dat is een... nee. heel handig, vind ik. Nee. Echt heel handig. Gewoon als je een vraag je niet bevalt, of een de richting van nou, een vraag die... niet bevalt... dan ga je er, heel vriendelijk, prachtig verhaal... en dan denk ik, ja maar, ik vroeg toch iets anders? Je vroeg hoe ik omging met de tragie. tragiek. Ik van... probeer ja, wel, het ga je omgaan met de tragiek. tragiek. Ja. Maar dit is, dit is ook niet zo'n tragiek. Want je nee. zit er Jawel, die, een man die, in. Was, die was kapot. En die kon alleen nog maar leven als hij speelde. Ja. Maar dat vind ik ja. tragisch. Dat vind ik...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 Behandelingen thuis voortzetten. Een, een, een kind wat, niet, wat de, de nieren het niet van doen, die moet gedialyseerd. Dat doen ouders tegenwoordig thuis. Ja. Dat moet je wel leren. Wat, wat mij verbaast is, dat dit lijkt zo vanzelfsprekend. Als je het zo vertelt. Zo zo moet het. Ja. Dus waarom...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 Maak je daar zorgen over? Ik denk dus ja. Uh, nou, nou, nu, ik, na, na, ik, de, je maakt je zorgen, maar je verkiest het om, ja. om, om, om of je klikverhaal te vertellen. Omdat dat veel meer inspireert. Dat ja, ja, maar maar je wel wil door te krijgen, maar je we... maakt je echt zorgen, ja, toch? Maar ik wil ook zorgen dat mensen... dus.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 Straks na een uur komt u aan het woord in deze zomereditie van Casa Luna. En vannacht wil ik het met u graag hebben over de websites die onze koopjeslust aanwakkeren. Gisteren stond namelijk een groot artikel daarover in de Volkskrant. Websites als Groupon en vakantieveilingen.nl maken de hebzucht in ons wakker. En in dat artikel komen ook mensen aan het woord die het gevoel hebben... echt enorm veel geld te besparen door producten en diensten af te nemen via deze sites. En het moet gezegd worden, soms zijn die kortingen ook echt duizelingwekkend. 72% op een laserbehandeling bijvoorbeeld, 82% op een designlamp... of 52% op een dagdeelzeilen. En wat ik nou graag van u wil weten is of u ook meejaagt op koopjes... via deze sites. Wat u dan koopt bijvoorbeeld, of u het gevoel heeft geld te besparen... en of u tevreden bent over de producten of diensten die u voor een prikje aanschaft. U kunt bellen met 0800 1121 0800. 1, 1, 2, 1. Mailen dat kan naar casaluna.cnw.nl en twitteren dat kan met hashtag Casaluna. Zo laat ik de VPRO hier op Radio 1 met de hoorspelkern. Daarna het internationaal van 1 uur. En daarna ben ik graag bij u terug. Graag tot zo.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 De hoorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio-Unie. Met Peter ten Historisch archief band HA662. Datum 22 november 1963. Omschrijving... President John F. Kennedy, vermoord in Dallas, Texas. From independent Columbia broadcasting system, and I have just learned that this report is not confirmed. And as I said, the National Broadcasting Company, another of our independent broadcasting networks, is reporting that he is still alive. Although we have heard that uh Secret Service men are, are keeping newsmen at a distance and uh uh, it still uh, is uh, anybody's guess, but the report that we had, which we say now is not confirmed, is that President Kennedy is dead and that he died at the Dallas hospital, where he was rushed uh, after he had been shot by an ass assassin, or would-be assassin, we hope, this morning. Well, Bob, uh, perhaps then, as you say, there is still hope, that the President is alive. Uh, this certainly is... White House Press Secretary, Malcolm Kilduff has just announced that President Kennedy died at approximately 1 o'clock Central Standard Time, which is about 35 minutes ago. After being shot at. After being shot. By an unknown assailant. By an unknown assailant. During a motorcade drive through downtown Dallas. During a motorcade drive through downtown Dallas. The president died. The president died approximately 25 minutes. Approximately 25 minutes after the attack took place. After the attack took place, he has been rushed, bleeding and unconscious. He had been rushed, bleeding and unconscious to the Parkland Memorial Hospital in Dallas. To the Parkland Memorial Hospital in Dallas. And was given blood transfusions. And was given blood transfusions. About 15 minutes ago. About 15 minutes ago. Reports NBC's Bob McNeil from Dallas, to oh, whom I'm talking now. A priest emerged. A priest emerged. After having given the president. After having given the president the last rites. The last rites. Just before the announcement of the president's death was made. Just before the announcement of the president's death was made. Vice President Lyndon Johnson. Vice President Lyndon Johnson. Uh emerged grim faced. Emerged grim faced and was driven off with a police escort. And was driven away with a police escort. To assume to assume the constitutional responsibilities. The constitutional responsibilities of the presidency. Of the presidency. A casket. A casket has just been brought into the emergency ward. Has just been brought into the emergency ward. Of this hospital. Of this hospital. For President Kennedy. For President Kennedy. The attack took place. The attack took place? Uh as the president was just completing. As the president was just completing. What amounted to what amounted to a triumphal drive. A triumphal drive. Through downtown Dallas. Through downtown Dallas. Encountering the biggest. Encountering the largest. And in some ways the most friendly crowds. And in some ways the most friendly crowds. Of his two-day Texas tour. Of his two-day Texas tour.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 Die het bloed en de ellende niet vergeten en voor wie nog steeds een mensenleven heldt. Droom maar niet te veel van al die dooie mensen. Droom maar fijn van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die vreedeswensen, meneer de president. Slaapzaak. Boudewijn de Groot, meneer de president, 1966. Uit het historisch archief een compilatie van items over Vietnamdemonstraties eind jaren zestig. Wat doet de Amerikanen in Vietnam? We doen de Amerikanen in Laos? We doen de Amerikanen in Cambodja? We, we, we. dat? Nee. Pikken we dat? Nee. Slikken we dat? Nee, nee, nee. Met als motto: we pikken het niet en we slikken er niet. Nog gisteravond een helaas langzamerhand traditionele demonstratie tegen de Vietnamese oorlog door Amsterdams binnenstad. En dat leverde de weer helaas al jaren bekende beelden van spandoeken en het massale gaute verzoek om een einde aan deze oorlog. De oorlog in Vietnam is nog niet afgelopen, maar moet nog in alle hevigheid voort. Per minuut vallen er twee ton bommen op Vietnam. Niks zo'n bom is van je vol met... Miljoenen en miljoenen aan Niks Nixon wenst voor de verkiezingen geen akkoorden in Vietnam te sluiten. Niks moet niet de akkoorden tekenen. Niks moet de bommen en stoppen in Vietnam... en onmiddellijk al zijn roepen uit Vietnam terugtrekken. Het bleef gisteravond niet alleen bij demonstreren... en hopen tegen misschien beter weten in. Ik zie wel een alternatief. Het is voor de radio? Ja. ja, goed. Nou, ik zie wel degelijk een alternatief. Uh, ten eerste heb ik namelijk zelf een, het voorstel gedaan aan de regering te Hanoi... via een brief aan de ambassade van Noord-Vietnam laatste week... om wanneer Nixon niks herkozen wordt en de oorlog in Noord-Vietnam doorgaat... waardoor hoogstwaarschijnlijk de bevolking van Indochina binnenkort zal worden uitgemoord om dan de Amerikaanse krijgsgevangenen te stationeren... op de knooppunten van de dijken in Noord-Vietnam. En na, naast de fabrieken waar gereedschappen worden gemaakt... voor de reconstructie van de dijken, de Amerikaanse regering te waarschuwen... dat wanneer ze doorgaan met de bombardementen op de dijken... dat ze dan meteen ook hun eigen krijgsgevangenen vermoorden. En dat zou, en dat zou eventueel het Noord-Vietnamese volk uh, kunnen behoeden... voor de grote verdrinkingsdood. Ruim duizend demonstranten tegen de Amerikaanse Vietnampolitiek... trokken vanmiddag onder politiegeleide door de Amsterdamse binnenstad. Het grootste deel met leuzen. Het waren vooral grote plakkaten met de tekst Johnson oorlogsmisdadiger. Met kleine ballpointlettertjes stond daar dan onder... volgens de normen van Tokio en Nuremberg of volgens mijn eigen normen. Dat onderschrift was dan alleen te lezen van heel dichtbij... en kennelijk bedoeld als een uitdaging voor politie en justitie. Een uitdaging waarop alleen pro forma werd ingegaan door enkele incidentele arrestaties. De demonstranten gingen vervolgens naar Frascati, waar Peter Cohen van de studentenvakbeweging de arbeiders opriep om politieke druk uit te oefenen door te gaan staken. Er zijn staken van arbeiders dan? Die zijn er jammer genoeg nog niet. Dus uh, het is duidelijk dat op het hoogste parlementaire niveau het parlementaire werk faalt. De enige mogelijkheid die uh, ongeruste mensen nu nog hebben om gehoord te worden is massale en bewuste buitenparlementaire actie. Ja. De arbeiders... Op dit moment moeten ze zich aansluiten bij de studenten. En samen kunnen ze een geweldige omvorming van de politiek bereiken. veel bijval ook voor de schrijver Harry Mules. Die onder andere de pro-Amerika demonstratie in Den Haag van vanmiddag op de korrel nam. Al zal de Amerikanen ook... De meest gruwelijke oorlogsmisdaden gebruiken. die ze overigens moeten gebruiken. omdat ze geen andere manier hebben. om in een verhouding te treden. tot een arm volk. dan door oorlogsmisdaden. Precies zoals Den Oude bossers nodig heeft. die wij vandaag niet nodig hadden. We moet ook niet vergeten dat we roepen: Johnson, oorlogsmisdadiger. Dat, dat die voorkomen verwisselbaar is. Want het ligt niet aan deze meneer, het is niet Amerika is in handen van een bandiet geraakt of iets dergelijks. Want het is naar mijn mening inherent... de, de manier van optreden aan het Amerikaanse systeem zelf. En zo kwam ook deze protestdemonstratie ten einde... zoals er zoveel andere voorgangers zijn geëindigd, Compleet met protesttelegrammen en petities... waarin verzoeken om ondertekening van een vredesverdrag... en terugtrekking van de Amerikaanse troepen. is afgelopen en wij gaan door met de strijd. In het zuidwesten van de Verenigde Staten hebben wervelwinden, slagregens en overstromingen... ...de laatste dagen veel schade aangericht. Vooral de staten Oklahoma, Missouri en Texas zijn getroffen. Vele huizen zijn ingestort en omgewaaide bomen hebben talloze auto's verpletterd. Dit bericht United Press. Wat hoort een parachutist tijdens zijn sprong boven Nederland? Hoort een parachutist boven Nederland iets anders dan boven Duitsland of België? Ik kan het u niet vertellen. Mijn stellige overtuiging is het dat ieder land, of liever ieder landschap, zijn eigen geluid heeft. Maar of dat op een paar honderd meter hoogte ook nog geldt, weet ik niet. Gebiologeerd was ik dus toen ik in het monogeluidenarchief van de Nederlandse Radio-Unie het lemma Parachute vond. Zeker gezien het feit dat dit bandje met nummer 2335 uit begin jaren 50 moet stammen. En toen de opname- en zendapparatuur een levensgevaarlijke belasting voor de springer had betekend. Volledig in de studio gemaakt is hij dan ook. Deze parachutesprong met zachte landing na vier minuten. Maar de inspecteur gaat hier de realistische imitatie voorbij en komt in het gebied van het autonome geluid. Geluid dat veel meer betekent dan de handeling waarnaar het verwijst. Een indringende in interieur van een vallende parachutist... heeft vast ooit dit mooie geluid naar de achtergrond gedrukt. 2335, parachute. De voorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.